De partij heeft de Tilburgse hoogleraar Graafland gevraagd onderzoek te doen. Slop hoopt dat dat onderzoek na de zomer klaar is. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft VVD-Tweede Kamerlid Charlie Abtroot... voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij moet CDA Jan Baier opvolgen. Abtroot staat ook op de kandidatenlijst van de VVD... voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als hij wordt benoemd tot burgemeester... dan trekt hij zich terug als kandidaat Kamerlid.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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Twee uur geweest en dus de hoogste tijd voor het programma met vragen en antwoorden. Het programma dat gemaakt wordt door jou, want jij bent degene die weet met welke vragen je rondloopt in je hoofd. En als je die stelt via 0800-1121... Dan is, zijn dat de onderwerpen waar het over gaat in dit programma. Want dan gaan er ook weer mensen bellen met de antwoorden. Dat hopen we tenminste naar 0800-1121. Mailen kan ook altijd even naar nachtzuster.apenstaatjeomropmaks.nl Twitteren kan naar #nachtsuster En er is een chat tijdens dit programma te vinden op www.nachtzuster.net. En daar zijn straks ook alle vragen na te lezen die gesteld zijn in de uitzending. Jouw vragen doorgeven via 0800-1121 en je antwoorden ook, alsjeblieft.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 Hou me even vast, dan lukt dat wel Nacht zusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht de brand van binnen Nacht zusten, doe het aan Nacht zusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen Nacht zusten, doe je het aan <totstuk> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, val ik de morgen. Nachtzister, doe Nachtzister, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets aan de pijn. Nachtzister, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik doe iets aan de pijn. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, oh, Nacht, Iets oh, aan de pijn. Nacht system, nachts, uh, Het kon wel eens wat worden met dit bandje, denk ik. Ik denk dat we zo rond oktober wel weer het een en ander van ze gaan horen. Doe maar, en een nachtzuster. 0801121. 1121 dat is het nummer dat je kunt bellen... wanneer je in wil breken met een vraag. Als je rondloopt met iets waarvan je denkt van... Goh, het zou zo handig zijn als ik dat eens voor kon leggen aan een grote groep mensen... dan is dit je kans. 0800 1121 Job, goeienacht. Goeienacht. Job van de Eieren, of niet? Uh, jop van de eieren, ja ah, klopt. Fijn. Ja, we <tie> hebben mailcontact gehad. Heel veel, ja, ontzettend. Ja, Wat was iets met eieren? Ga, ga je gang? Nou ja, uh, een vraag die me gewoon te binnenschoot van je bruine en witte eieren. Eigenlijk een beetje twee vragen. Van uh, hoe weet je nou welke kip uh, een bruine of een wit ei legt? En behalve dat verschil in kenmerk zijn er nog meer verschillen tussen die bruine en witte eieren? Zijn het niet, het is. Ik, ik, je ja, gaat ga nu heel duidelijk horen dat ik niet zoveel verstand heb van natuur. Maar is ik het ook niet zo, gewoon. Hoor. Ja, maar is het niet zo dat bruine kippen bruine eieren leggen en witte kippen wit, witte eieren? Ja, dat, we, dat ik, weet ik, ik, ik. Ook geen ja, nou, idee, hè? Nee, nee, nee. Oh. En, en, en, en, en uh, kijk, ik zat inderdaad ook te denken met wij mensen, zo van je bruine en witte mensen inderdaad. Of ja, die, die leggen ook bruine en witte kinderen meestal. Niet, precies. Ja. Maar, uh, maar volgens mij, weet ik, nou ja, dat weet ik niet 100% zeker. En, uh, en nou ja, zijn er nog meer verschillen tussen bruine en witte eieren wat betreft uh, de inhoud? Oh ja. ja. Zo van, uh, kijk, ik weet wel, met bruine mensen zijn wat atletischer en zo. Als je dan kijkt met... Uh, uh, met nou ja, bruine eieren ik... iets atletischer zijn. Dat, misschien lopen die wel wat sneller <laughs> atletischer, inderdaad. Atletischer, kippen, kuikens, ja. ja maar um, ik zit even te denken. Um, ja. In principe, ja. als je een doosje... Ik moet even terughalen, maar als je een doosje eieren koopt... dan zijn ze in principe gewoon bruin. Tenzij je specifiek witte eieren koopt, toch? Nou, ja, ik heb ze wel... Uh, heb je ze door iedereen... elkaar wel eens? Nee, toch? Dus ze zitten niet door elkaar. Uh, als ik een doos eieren koop, dan zijn het of bruine of ja, witte eieren. Even los van het paasgebeuren, uh, paas dan heb je de gekleurde eieren. Ja, maar die worden maar, niet door gekleurde kippen gelegd. Dat weet ik wel dat vrij dat, zeker. Nee, ja. nee daar zijn we het over eens. <laughs> ja, nee, ja. Jij, het is, uh, ja. Ik had me gewoon met naam af te vragen, van, behalve dus het bruine-wit verschil van. Zijn inhoudelijk zijn daar nog verder eigenlijk verschillen in, zeg maar. Ja. Nou, ik vind het een goede vraag. Op 0800-1121, als iemand het ja. antwoord weet. En dat moet lukken. Dat dus lijkt me ook. Ik ga mijn best doen. Nou, dankjewel. Jij ja, bedankt voor je vraag. En uh, tot de volgende keer, hè? Ja, een goeiedag uh, Dag, Joop. Hoi. Jo, hoi, hoi. 0800-1121. Maria, goeienacht. Dag, Astrid. Nou, zeg het maar. Ja, hallo. Eh... Um... Mijn vraag. Ja. Had ik al opgestuurd. Hè? Wacht, ik moet even de radio wat zachter zetten. Of helemaal afzetten. Hoe werkt een leugendetector? Oh ja. Dat wil ik heel graag weten. Want moet je toevallig binnenkort? Nee. Nee, dat niet. Het zou kunnen. Nee, ik vraag me af. Ik, ik vraag me al heel lang af uh, hoe werkt zo'n ding. Uh, vandaag was er ook een, uh, een televisieprogramma. Maakt niet uit wat voor programma dat het was. Nee. Maar er was een discussie, uh, een, uh, een wel eens niet eens uh, spel. En toen uh, werd er een uh, leugendetector, uh, meneer, uh, opgezet. En toen bleek dat de een uh, loog en de andere sprak de waarheid. En die leugendetector, die had dus gedetecteerd dat die mevrouw loog. Ja. En... Die mevrouw die zei van, ja, uh, ik heb helemaal niet gelogen. Want zij was er vast van overtuigd dat hetgene wat ze zei, dat dat de waarheid was. Oh. En toch werd er gezegd van mevrouw, beste mevrouw, u heeft gewoon gelogen. Die leugendetector die heeft zijn werk gedaan. En dat is, um, uh, hoe heet dat, uh, beproefd, uh, uh, nou ja... Kortom, de uitslag moest dan dusdanig zijn dat dit de waarheid was. Die mevrouw okay. had gelogen. Dus het kan zelfs zo zijn dat je zelf niet weet dat je liegt? En dat nou, toch gemeten wordt dat je liegt? Nou, weet je, er, er is toch ook... Er wordt wel eens gezegd van... Mensen die liegen dusdanig dat ze het zelf geloven. Ja. En, dan en zelfs blijkt, dan meet hij het. Sorry? Sorry? Zelfs dan weet zo'n uh, leugendetector dat te detecteren. Ja. Dat is raar. Maar buiten dat, ja. hoe werkt nou zo'n leugendetector? Werkt dat op een vibratie in je stem? Of een vibratie in je bloedsomloop? Dat dat bloed uh, sneller gaat uh, uh, stromen? Of... Dat is dus de vraag. A. Ja. Ja. Maar B. Stel nou dat iemand werkelijk zijn eigen geloof... Leugens geloofd. Ja. Dan zegt die leugendetector toch nog beste meneer, beste mevrouw, u heeft gelogen. Ja, dat is Kortom, haar. Hoe Dat wil ik heel dat? graag weten. Misschien weet jij het. Ja, nee, ik, ik zie ik kijk echt iets te veel naar al die uh, al die series, al die Amerikaanse series. En ik weet wel dat ze uh, dat, dat het altijd dan nog niet doorslaggevend is. Dus dat het dat ze het niet zo als bewijsmateriaal mogen aanvoeren. Nou, nou jij kijkt andere ik heb series. Ja, wel eens. Ik ja. kijk ook helemaal niet zo vaak naar, niet, naar die series. Maar ik heb wel eens een serie gezien dat echt op grond van het, van de uitslag van zo'n leugendetector. iemand uh, ja, dat ben ik even vergeten, of werd vrijgesproken of werkelijk een, hmm. werd beschuldigd. Ja. Oh, dat is niet uh, mijn... Maar, want er zijn namelijk altijd mensen die, die winnen van de leugendetector. Tenminste, als ik het me baseer op te veel Amerikaanse series. Dus die dus, wat het dan ook is, hun ademhaling of hun bloedsomloop... of hun hartslag of hun uh, mm -hmm. stem zo onder controle kunnen hebben... dat ze hem voor de gek kunnen houden. En, en er zijn ook mensen, denk ik dan, die dan zo zenuwachtig worden van het feit dat ze een leugendetector, dat ze zich daaraan moeten onderwerpen, dat, ze, dat het lijkt alsof ze liegt. Dat liegen. Maak ik het nou onnodig ingewikkeld? Nou, wat zei je nou het eerst? Dat weet ik niet meer. Zou oh alweer zo lang geleden. <laughs> Volgens mij mama. <laughs> nee, nee, nee. Wat zei je nou het eerst? Dat uh, ja, laat zei je dat iemand. Het laat zei dat mensen zijn dat door. het lijkt alsof ze liegen, maar er zijn ook. Ik weet niet hoe het werkt, maar ik dacht altijd op hartslag. Maar terwijl ik zit te praten, denk ik ze doen zo'n dingetje op je vinger. Dat lijkt me niet de slimste plek om een hartslag te meten. Maar dan, ik dacht dat ze hartslag. Maten, dus. Uh, de, meten Maten. Mate. Dus als je zenuwachtig wordt omdat je zit te liegen, dan gaat je hart sneller slaan. Leek mij heel ja, logisch. Ja, ja, ja. Dus dat wordt dan, dat wordt dan ge, uh, gemeten. Dan denk je, hé, hey, wat ga ja. je hart opeens doen. Maar stel nou dat ik een. Ik ben een psychopaat of iemand die heel goed kan liegen. Mm -hmm. Dan ga ik er dan adem in, adem uit. En het kan, als je dan je hartslag onder controle kunt houden, dan lijkt het dus alsof je de waarheid spreekt. Ja. Als het, als het zo, Ik heb geen flauw idee, ik zit een beetje voor ja, mij uit. Te maar maar hetgene wat aan. jij zegt, zo dacht ik ook altijd eigenlijk. Ja, totdat je en wijzer dan werd. Toch, en ja. dan toch blijkt zo'n zo ding, zo'n apparaat, waaraan dan wel een mens gekoppeld zit, die dat, die, die input geeft, ja. maar blijkt dan toch dat zo'n apparaat kan meten of je de waarheid spreekt of niet. Ja, we hebben, nou ja, zoals zo vaak in dit programma, gewoon een kenner nodig die belt naar 0800 1121. Ja, ik ben benieuwd joh. Nou, dat moet toch lukken? Denk je? 0800 1121. Zo'n ingewikkeld nummer is het niet. Ik wens jou en mezelf heel veel succes. Ja, met veel waarheid. Dankjewel, Maria. Ja, dankje. dankjewel. Dag. Jacob. Hé, hey, alsjeblieft. Goedemorgen. Hallo. Ik heb een vraag over een bekeuring die ik heb gekregen. Oh oh. Ja, het valt allemaal reuze mee. Ja? Ik, uh, ik reed vrolijk rond in een oud autootje... die ik op 31 maart had moeten laten keuren. Oh, oh, oh. oh. Ja, nou, dat, uh, je krijgt dan... Uh, je krijgt zelfs, als zou je na 31 maart gepakt worden... een maand de tijd om dat op te lossen, zeg maar. Ja. Dus, op 31, uh, sorry, dus op 30 april had hij echt gekeurd moeten zijn. Ja. Maar mijn autootje ging niet door de keuring heen komen... Dus ik, uh, ik heb er heel weinig meer mee gereden. Eigenlijk, uh, zo, eigenlijk niet, zeg maar. En vervolgens is er, uh, heb ik op, ik geloof, iets van uh, 14 mei of zo, so, heb ik een deeltje kunnen sluiten waarop ik mijn auto heb ingeruild en ik weer een vrolijk nieuw autootje voor de deur heb. Ja. Ja. Um, op de dag dat ik thuis kom met mijn nieuwe autootje landte dus een bekeuring op mijn mat dat op 1 mei bleek uit het geautomatiseerde systeem dat mijn auto niet was gekeurd. En daar heb ik een fikse boete voor gekregen. Ja, hoeveel dan? Nu, Wat krijg je daarvoor? 100, 126 euro maar liefst. Zonde hè? Ja. ja, echt. Nu vraag ik mij af, is dat eigenlijk niet omgekeerde bewijslast? Kijk, was het nou zo geweest dat ik in mijn autootje rond had gereden... en ik was geflitst door een camera en iemand zegt van... hé, hey, jij rijdt in een auto rond die op die datum niet meer gekeurd was... en, en waarmee je dus duidelijk royaal te laat bent... laten we zeggen op, uh, op 1 mei uh, of op 4 of 5 mei, whatever... Um, ja, dan had ik duidelijk iets verkeerd gedaan. Maar ik heb een autootje aan de kant gezet. En ik heb dus na een, een, 14 dagen of zo uh, de, deze deal kunnen sluiten voor mijn nieuwe karretje. Ja. Dus mijn vraag is dus heel kort, is dat niet omgekeerde bewijslast? Kan dat zomaar? En ik weet wel, ik ben inderdaad terecht bekeurd. <laughs> maar het komt uit een geautomatiseerd systeem. En ik weet wel, ik kan een bezwaar tegen maken En waarschijnlijk, denk ik, heb ik genoeg argumenten om te ja. zeggen van... Uh, He, de, dat die mogelijk wordt kwijtgescholden. Nou, maar als jij een kopietje eigenlijk... van het overschrijvingsbewijs over kunt leggen... Ja, maar dan moet ik dus aantonen dat ik in de ja. periode... tussen uh, 30 april en de dag dat mijn auto is verkocht... Ja. dat ik daar niet mee heb gereden. Kijk, vroeger was het zo, nee. dan kreeg je een print... wanneer je dus was gestopt, aangehouden of, of geflitst of whatever. Ja, maar ik vraag me af of je... Het is, mag je een ongekeurde auto in je bezit hebben? Ja. Nou, dan zeg ja, ik. Volgens, volgens mij was het. Ik ben dat dom in hoor. Maar volgens mij was het vroeger altijd zo. dat je daarmee betrapt had moeten worden. Ja, En ik ben ja. nou een aardige bra, braaf burger geweest. en ik heb de auto laten staan. Tot het maar de, dat eigenlijk dat... is dat dus de vraag. Mag je een ongekeurde auto in je bezit hebben? Ja, nou ja. De, de, omdat het vroeger dacht ik, en ik weet niet hoe lang dat dan geleden is, want ik heb geen abonnement op de staatskrant of iets dergelijks. Oh. Maar volgens mij is dat omgekeerde bewijslast en mag dat helemaal niet. Nou, en ik weet ik niet denk wanneer niet die, dat die regel is Ik veranderd. denk niet dat het... Ik, bij, bij, ja, je hebt niks aan mij als ik ga vertellen wat ik denk. Maar, <laughs> uh, nee, ja, maar uh, heel vaak is het zo dat als iets logischerwijs uh, zo is, dan... dan Weet je, de, de, de, de, de, hoe zeg ik dat nou uh, handig? Maar nou denk ik dus dat ik een brave burger ben, ben geweest. Nee, eh, je bent eh, natuurlijk, Jacob, jij weet zelf ook wel dat je geen brave burger bent. Want je had gewoon die auto moeten laten keuren voor 31 maart. Goed. Dan maar was je nou, een brave burger geweest. Nou, het deed de gelegenheid om <laughs> deze deal zich niet eerder voor nee. uh, om, om te sluiten. Dus uh, ik zit daar met, met, met uh, nou ja. Ja, Ik heb dat Je de... ja, had hem heb moeten laten keuren gedaan. en hem dan moeten verkopen voor het bedrag, inclusief die keuring nog. Maar, los, los van alles, niemand kan weten of jij nou in je auto rijdt of niet. Dus als we van iedereen moeten gaan lopen checken of ze erin gereden hebben of niet, dan wordt het allemaal wel heel prijzig om dat administratief bij te houden, toch? Ja, maar nogmaals, ik vraag mij dus af dat een, een, een, een knipperend lampje in een systeem dus vervolgens een bekeuring op kan leveren. Ja. Zonder dat je daarmee daadwerkelijk aantoonbaar bent gesnapt dat, het, hè, dat, ja. dat, dat je. Want dat zou dom zijn. Ik bedoel, zo dom was ik nou ook weer niet. Maar je hebt er echt helemaal niet in gereden. Kijk, uiteindelijk is die wel verkost en moet hij even naar de plaats van bestemming. Maar ook ja, ja, daar ja. ben ik niet gefrisserd. Dat weet je bijna zeker. Nee, want voor de rest is het ding stil blijven staan. En, en, en ik denk dat ik daarmee niks fout heb gedaan. Maar ja, Op een of andere gekke manier was mijn uh, vrolijke dag die uh, althans zo begon ja. ben wel een beetje verdorven toen vanmiddag uh, de potboden voorbij kwam. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus um, ik vraag me al, ja. kan dat zo? Ja. En heb ik een goede kans op een 0800-1121. Ik ga mijn best ik doen Ik wens je een hele fijne uitzending. Bedankt, Astrid. Oké, okay, doei. Goeienacht. Jan. Hoi, hey Astrid. Hallo. Hoi. Vorige week was ik er ook al met het rode licht. Oh, was jij dat? Ja. Nou, nog bedankt. Ja, dat is leuk. <laughs> ja, hè? Ja, allemaal het Volgens mij is het reacties, alweer twee weken waar. geleden trouwens. Ik heb het ook niet meer allemaal zo op een rijtje, maar... Goed, maar wat de had de je wat? nu voor me, Jan? Uh, uh, ik weet niet of het eens opgevallen is, maar als je een contract ondertekent. Ja. Het zij iets wat, een huurcontract of ik noem maar wat. Je moet altijd rechts onderaan ondertekenen. Ja. Waarom is dat? Dat je rechtsonder moet ondertekenen? Ja. Dat er nou nooit eens iemand komt die zegt van, joh, teken jij lekker linksboven? Ja, of krabbel even, zet je aantekening in het midden of zo. Precies in het midden en de tekst eromheen? Ja, euh, altijd rechts onderaan. Misschien heeft het iets met, met euh, pure euh, dat het praktischer er is. Ja, misschien ja. Dat is misschien gewoon wel handig net als het, dat de paginanummering. Ja, dat is niet waar, die staat niet altijd onderaan. Nee, die staat soms ook niet Willekeurig welk contract je ook hebt, is het ook een, een lullige overeenkomst of zo. Je moet altijd rechts onderaan ondertekenen. Ja, als het een lullig overeenkomstje, dan is het vaak iemand die dat zelf heeft opgesteld... en die denkt, nou ja, het moet altijd rechtsonder, laat ik het ook maar rechtsonder doen. Ja, dus zo'n heel duur contract zou ook wel een keer leuk zijn als je in het midden moest tekenen. Ja, of bovenaan. Hm? Ja. <laughs> zou dat mogen? Ja, vast ja, wel. waarom? Nou, het is wel, als je heel veel met documenten te maken hebt, is het wel handig als het gewoon altijd op dezelfde plek staat... Net als, net als dat het altijd fijn is als, een, als, een, als bijvoorbeeld een boek met een inleiding begint... dat die inleiding dan ook, dat je daar ook mee begint. En ja. niet, niet mee halverwege of zo. Ja, en altijd de samenvatting op de eindpagina. Ja, in plaats van ja. dat je daarmee begint. Ja. zou onlogisch zijn. Dus misschien is het wel pure logica, maar iemand, misschien kan iemand er iets zinnigs over zeggen. Ja, oké. Okay. Ik ga oproepen, Jan. Dank je wel. Oké, okay, hartstikke. Ja, Goeiedag. 0800-1121. Ah, Sign your name across my heart van Terence Trent Darby. Dus dat mag ook gewoon over je hart. Maar waar het om draait in dit verhaal... is dat Jan graag wil weten waarom je bij een contract... altijd rechtsonder moet signeren. 0800 1121. Uh, Harry? Dag dame. Dag heer. Dag. Uh, ik zou graag willen weten uh, of het... Uh... Of het muziekinstrument Schalmee, wat dat voor een soort muziekinstrument is, hoe het eruit ziet en of het nog bestaat. Een Schalme? Schalmee. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dat is een kerstliedje en daar komt een zin in het woord. Komt herder, speelt op uw feest Schalmeijen. Oh. Ja. En dan wilde ik weten van, ja, hoe ziet dat instrument eruit? Bestaat het nog? En, uh... Ja. Nee, dat kan ik dat me is voorstellen. Mijn vraag. Dat Schoon, is mee vraag, in... ja. En ben je verder ook een beetje thuis in de muziekinstrumenten? Ja, redelijk wel. Maar ik ben er nooit achter kunnen komen van, van, van dit instrument. Wat, wat? Je bent Ik nog? ben er nooit achter kunnen komen oh, je bent hoe dit achter... instrument uitziet. Of het nog bestaat en of het nog gebruikt wordt. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Ja, en, en uh, heb je wel andere ook van die beetje ouderwetse muziekinstrumenten? Nee, nee. Dit, Eigenlijk dit, helemaal niks. Dit, dit is mee opgevallen. Dit, De schal mee. Dit, dit, dit, ja. Het klinkt een beetje alsof het, alsof, het, uh, alsof het een oproep is om mee te zingen. Schaal mee. Ja, nou... Ik, ik weet het niet, dus uh, daar had ik, als het mogelijk is had ik daar graag een, een antwoord op. Nee, dat begrijp ik. Nou, dan zeg ik 0800-1121. Als er iemand is wat een schaal mee is, hoe die eruit ziet, wat voor geluid die maakt en hoe je hem bespeelt. 0800-1121. Mijn dank is heel goed, Astrid. Welterusten. Be uh, welterusten. Niet gaan slapen, ja. Want de antwoord nee, nee, moet nog komen. Oké, okay. dag Harry. Dag. dag. dag. Valentijn. Dag. Dag Astrid, leuk je weer eens aan de lijn te hebben. Gelukkig. Uh, ik hoor zoveel vragen voorbij komen waar ik het altijd op weet. Maar ik oh, bel over de leugendetector. Maar ja. weet jij dan ook wat een schaal mee is? Die, die is te moeilijk voor jou. Ja, me. Dat, ik heb er nog nooit ook het woord niet. Maar de vorige drie vragen wist ik wel. Nou, kom maar door. Ik begin met de leugendetector. Ja. Um, bij de leugendetector worden. Er zijn elektrodes op de huid geplakt en die meten de huidweerstand. De huidweerstand, verandert die als je ligt? Ja. Wat verandert er dan in je... Door, door, door uh, een vorm van transpiratie wordt de huid iets zuurder oh. en iets geleidender als je ligt. En dat meet de leugendetector. Nee, echt waar? Krijg je een zure huid als je liegt? Nou ja, er is, vindt een vorm van transpiratie plaats. En in die transpiratie is zoutig, zuurig. En daar wordt de huid geleidender van. En, en, en, dat, is ook... en dat meet het apparaat. Ja. En eh, dan is dat meetresultaat een, een indicatie dat iemand mogelijk liegt. Zou niet maar veel... je kunt je natuurlijk ook voorstellen... dat ja. die methode misschien wel helemaal niet betrouwbaar is. Ja. Want iemand die hartstikke zenuwachtig en gestrest wordt... Ja, die gaat ook van de weten. test aan de leugendetector... Ja. zal misschien door die stress ook een lagere huidweerstand krijgen. Ja. Terwijl die de waarheid spreekt. Precies. En omgekeerd, iemand die een, een, een patologische leugenaar is... Ja. En gelooft in zijn eigen leugens, en er heilig van overtuigd is, en niet, niet beter weet dat hij liegt, daar zal dat verschijnsel uh, dat, dat die huidweerstand toeneemt uh, of afneemt, niet optreden. Dus die methode van die leugendetector is relatief onbetrouwbaar. En daarom wordt het ook in Nederland in ieder geval niet als bewijslast bij de rechtbank gebruikt. Maar dat is wat Maria dus zegt, dat, uh, dat iemand die helemaal in zijn eigen leugens gelooft... en toch door de leugendetector wordt uh, opgemerkt als liegende, dat kan dus niet. Nou, daarom is het, daarom is het juist onbetrouwbaar. Ja. Als iemand echt totaal in zijn leugens gelooft... Ja. en dus eigenlijk voor zijn eigen bewustzijn niet liegt... Nee. dan zal dat, uh, de leugendetector dat mogelijk niet opmerken. Tenzij die persoon dan weer zo zenuwachtig is van de leugendetector? Precies. Dat is, oh. En, en uh, ja. het kan dus ook zijn dat iemand keihard gewoon de waarheid spreekt. Maar dat het toch door al die toestanden, uh, onderzoek, weet je wel... en die dingen en toestanden, ja. zo angstig is. Ja. Van, uh, stel je voor, ze geloven me niet dat ik de waarheid spreek... door de stress een vals positieve uitslag weet, weet, weet, weet, weet te creëren. En dat doen ze op de vingertoppen? Of, uh, want het zou veel logischer zijn om dat onder de oksels te doen. Nee, het gebeurt op, uh, meestal op de vingertoppen, ja. Waar zweet je daar dan? Maar, maar het kan in principe natuurlijk op meerdere plaatsen van het lichaam gebeuren. En ik geloof dat, dat in Amerika ze die, die elektrodes ook op meerdere plekken pakken dan. Ja. Het zijn dus dezelfde soort plakkertjes als dat je... Als je zo'n ECG-hartcardiogrammetje uh, ja. moet laten maken. Maar die en, doen heel wat anders. Ja, dan wordt je hartslag gemeten. Ja. Maar de, de, de leugendetector gaat ge, dus niet je hartslag of zo. En hoe weet je dit allemaal, Valentijn? Jezus, dat... dat... Jezus. Ach... Uh, je ziet wel eens van die televisieprogramma's en dingen waarin dat uitgelegd wordt. En, en, en dat heb ik gewoon jaren geleden wel eens gezien. Of en onthouden. Uh, en onthouden en gelezen. Dat is handig. En uh, nou ja, ik, ik kijk ook wel eens vaak... Nou ja, de laatste tijd is, is die er niet meer, maar dan waren die de televisieserie Law and Order. Ja. En daar komt het natuurlijk ook vaak voor. Ja. Maar het is, het is eigenlijk uh, niet, niet echt... Een wet echt een overtuigend bewijsmiddel. Het kan wel een indicatie geven, maar uh, je, je hebt zo'n grote kans op verkeerde uitslagen. Ja. Maar waarom het, doen ze het dan? Ja. Nou, in Nederland gebeurt In Nederland wordt het, wordt het niet, niet echt gebruikt. Ik heb en, en de Amerika... Nederlandse rechter uh, zi, uh, zi, ziet het ook niet als bewijsmiddel. Nee. En, maar ja, in Amerika heb je, heb je dus een andere recht, vorm van rechtspraak met juries. Ja. En die krijgen oh, dus, ja. uh, waar, waar dus de officier van justitie uh, alles aanvoert waarom die persoon schuldig is. En, en zijn advocaat alles aanvoert waarom die persoon onschuldig is. En dan gaat vervolgens een jury op basis van dat verhaal, die verhalen de afweging maken of de persoon schuldig of niet schuldig is. Ja. en uh, of, of er sprake is van reasonable doubt of, of redelijke twijfel. Nou ja, dat is op zich natuurlijk... als je ergens van verdacht wordt... een, een veel, veel onbetrouwbaarder systeem dan, dan we gewoon in Nederland hebben. Ja. Uh, in Nederland moet het echt wettelijk overtuigend bewijs zijn. En, en om, omdat die leugendetector... Mogelijk een indicatie kan geven. is het nog geen wettelijk overtuigend bewijs. Nee, maar in Amerika kan ik het me wel voorstellen. dat je het zelf ook denkt van. nee, nou ja, dat laat me dan maar een leugendetector. Dat is in ieder geval weer een punt. waarmee ik de jury. een beetje kan overtuigen. van dat ze in ieder Precies. geval kunnen twijfelen aan mijn schuld. Precies. En... En, en daarom merken mensen daar dan nou. uh, aan, aan mee. En, en als ze dan. Uh, zeker weten dat ze de waarheid spreken. en niet liegen. En niet totaal in de stress schieten tijdens het onderzoekje met die leugendetector. Hebben ze natuurlijk wel een grote kans dat die leugendetector ook zegt dat die mensen de waarheid spreken. Ja. En als je uh, gaat, gaat zitten bluffen en, en denkt van nou ik, ik lieg me er wel doorheen. Mm -hmm. Dan veroorzaakt het het liegen toch onbewust een soort... soort Stress, eh, fysieke stress, die die huidweerstand Houding, verhoogt. verzuring, Waardoor je dan wel door de mand valt. Ja. Maar betrouwbaar is het niet. Dankjewel, Valentijn. Wil je nog ook iets weten over die auto van die meneer? Ja, kom maar door. Ja, het is helaas voor hem. <laughs> hij maakt heel weinig kans als hij bezwaar gaat indienen. Waarom? Het is op dit moment inderdaad gewoon zo wettelijk geregeld dat. Als jij een kenteken op je naam hebt en je hebt het kenteken niet geschorst. Dat je verplicht bent dat het motorvoertuig verzekerd, belasting betaald en gekeurd is. En, en, en dat via de koppeling van bestanden enzovoorts komt dat inderdaad automatisch naar boven drijven. En als blijkt dat jij uh, aan een van die drie verplichtingen niet hebt voldaan krijg je dus automatisch die boete. Ook, ja, al, ook al heb je hem... netjes geparkeerd... Hij sta, er staat gewoon op jouw naam... een, een, een voertuig... wat het-zij niet verzekerd is... het-zij niet uh, belasting betaald is... het-zij niet gekeurd is... en dat het-zij -het niet een, drie, een van die drie verplichtingen... voldaan is. En dat moet. En nou, als, in, duidelijk. als het systeem signaleert... Dat uh, niet aan al die verplichtingen voldaan is, ben je automatisch al strafbaar, omdat het ook inderdaad, wat, wat hij zelf al aangaf, niet aan te tonen is, of hij er nu wel of niet in gereden heeft. Nee. Hij kan wel uh, op, op de grond van zijn hart zweren, <laughs> dat hij netjes... Aan de leugendetector? <laughs> ja! Kan hij nog. Maar ja, goed, dat hebben ze niet. Schiet maar, niet op, maar, hè? Maar, Nee, precies, en, en daarmee heeft hij pech. Ja. Desondanks zou ik hem wel aanbevelen om gewoon toch als het een wet Mulderboete is, wel in bezwaar te gaan. Want? Nou, dan, dat kost niks. Nee. Dan uh, moet je wel een mooie, goede, stevige brief schrijven. En dan een stevige krijg je brief. eerst, ja. uh, want ik heb ook wel eens een bekeuring gehad die, die ik heb aangevochten. Dan krijg je eerst uh, na, na een aantal, je moet wel eerst die bekeuring gewoon betalen. Ja. En maar als je beroep, als je beroep ja. aantekent, krijg je een, heb je een kans dat je je bekeuring, gescheld, wat je betaald hebt, misschien weer terugkrijgt. En, nou, de eerste instantie, na, nadat je die mooie brief geschreven hebt, wat je in eerste instantie verhoord door een officier van justitie. Ja. Daar kan je je verhaal uitleggen. Ja. Uh, dan kan je een officier hebben. Die, die misschien begrip heeft voor de situatie. En, mm. en denkt: van ja, oké, okay, mm. dit is. En dan. Ik geef hem heel weinig kans. Ik geef hem ook weinig kans. Ja. Um, en dan, maar de officier kan zeggen: oké, okay, ja het, is, het, is, het was maar een weekje en ja. zo. En Valentijn? Ik en heb daarna, het gevoel dat wij. wij volgens, wel... ja. na, de, na de officier, als ja. de officier ja. niet, niet met je meegaat. Nee. Dan heb je na die officier van justitie nog een tweede kans. Ja. En dan komt de zaak voor de rechter. Ja. Ook nog steeds, het kost nog steeds niks. En dan kan je opnieuw bij de rechter nogmaals je verhaal uitleggen. En dan heb je nog een kans dat de rechter haar hand over haar hart haalt. Mooi dat je maar haar zegt. Maar uiteindelijk ja. denk ik van... Je kunt het misschien beter even overmaken. Oh, dat heb je al gedaan dan. Ja. Nou, uh, ik... De Valentijn? Ik dank je hartelijk voor je Ja, nee, aandacht. ik wil nog iets zeggen. Wil jij nog iets zeggen? Ja, ik wil eigenlijk gewoon nog zeggen dat als je een boete krijgt voor te hard rijden, dan moet je ook altijd bezwaar indienen. Want ik geloof dat ze dan, dat ik weet niet of dat waar is, maar ik heb me laten vertellen dat ze automatisch dan altijd gaan herijken en dan altijd dat er al ietsje van je bekeuring afgaat. Dat kan gebeuren, maar in ieder geval de wet Mulder zegt dat je ja. uh, als de, het systeem van de wet Mulder is dat je je bekeuring wel op tijd moet betalen. Ja, moet want anders krijg je de deurwaarde van het de, kasselbureau van het CBA uh, over de vloer. Ja. Je moet wel meteen betalen, maar daarna kan je... En het Beswaar. maakt niet uit wat voor verkeerspoed het is. Gewoon in, in bezwaar gaan. En dan, en dan is de eerste ronde dat de officier je gaat verhoren. Oh ja, dan gaan we, ja. en, en misschien okay. dan ja. het al kwijtscheldt. En als de officier het niet kwijtscheldt, dan kan je het nog doorzetten. Uh, en dan komt het voor de rechter. Het kost allemaal niks. En dan kan die rechter het nog kwijtschelden. En als het... Dat allemaal mislukt, dan kan je eventueel ook nog een hoger beroep. Maar meestal heeft dat natuurlijk dan, dan allemaal ja. geen zin meer. Maar ja, je, uh, als je zeker weet dat je onschuldig bent... Nee, nee, nee, nee, nee, maar zelfs als je weet dat je wel iets te hard hebt gereden... en je, je zegt, ja, maar het kan nooit zijn dat ik 127 heb gereden waar ik 80 mocht. Volgens mij was het 117. Dan gaan ze vaak nog wel, weet ik veel, vijf kilometer omlaag of zo. En dan kan het net over de grens zijn dat je boete wat lager wordt. Bijvoorbeeld. Dat is nog eens een goede tip, hè? Bijvoorbeeld. En, en, en als uit die eikgegevens blijkt, of, of, of die gegevens blijkt... dat wat, wat, wat in het procesverbaal staat... niet uh, overeen, volledig letterlijk overeenkomt met, met uh, de meetgegevens... dan is, is, is, is het procesverbaal in zijn geheel niet legitiem. Kijk. En, en, en stel je rijdt 180... ja. En er was, was uh, 140 gemeten. Ja. <laughs> dan, dan kun je ook, misschien beter moet niet er, in moet worden oh. omdat het niet klopt. Oh, dan kun je het met, nog met de gokken. bewijslast. Ja. Terwijl je dan zelfs uh, al harder gereden hebt dan. Wat, wat, wat er, dus uh, je hebt een bekeuring omdat je 127 hebt gereden. Dan moet je een brief schrijven waarin staat: het is niet waar, ik reed 180. Bij wijze van spreken. Zou je ja. kunnen proberen. Maar uw meetgegevens kloppen niet. En daardoor uh, is, is de bewijslast uh, niet, niet uh, legitiem, niet rechtskrachtig. Het is een interessante uh, case, in ieder geval. Ja. Dank je wel, Valentijn. Dag, dag. Dag. Menno. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, eventjes over de verhaal van Jan. Ja. Met die handtekening. Ja. Ah? Ja, ik, ik heb hetzelfde verhaal gehad. Uh, ik vroeg me dat namelijk ook ooit een keer af, dus ja. ik heb het allemaal opgezocht op internet. Oh. Uh, het heeft te maken met onze leesrichting en onze gewoontes. Onze uh, wat? Leesrichting. Leesrichting, ja. Ja, wij lezen van links naar rechts. Ja. En als je dus rechts onderaan tekent, betekent dus dat je en alles gelezen hebt wat erboven staat, en dus ook de handtekening van, nou ja, van de tegenpartij, dus naal, die, die tegenover je zit zeg maar, want die schrijft namelijk altijd links onder. Ja. Nou, en dus hebben, tekenen wij dus altijd de rest onder dat we dus echt alles gezien hebben. Ja. En daarom moet je dus ook als je meerdere stukken hebt, van actes, van notarissen en zo, ook allemaal een, een, een, een paraafje zetten op de pagina onderaan. Ja, dus eigenlijk als je kijkt, is dat heel logisch. Ja, omdat je dus alles gelezen hebt wat er boven ja. staat, zeg maar. Ja. Als je dus kijkt naar Arabische landen en naar de Aziatische landen, Oeh, die tekenen het dus daar? op een andere plek. Oh. Oh. Die tekenen in Japan en, en, en zo, daar tekenen ze, uh, ja volgens mij, ja ik, ik kan geen Chinezen of Japans, Japans, maar... Japans is uh, aan een update toe, begrijp ik. <laughs> ja. ja, een klein beetje maar. Ja. <laughs> dus, uh, maar die tekenen dus op andere plekken en waar precies, dat weet ik dan wel, Zover ben ik nog niet gegaan, maar uh, wat ik vroeg me dan namelijk ook ooit eens een keer af. Van, nou kan dat nou toch, waarom? <laughs> en, en wat moest je tekenen dan? Uh, de huurovereenkomst van mijn huis. Ah, en ja. toen, toen uh, kreeg ik dus hetzelfde. En ik denk, nou, dat, nou, dat is al twaalf uh, you know, jaar geleden of zo. Dus toen heb ik dat ook wel eens even een keer uitgeplozen toen die tijd. En ik denk, ja, nou, daar zit ook wel wat in inderdaad. Ja. Nee, ja, ja. Het, is een, uh, het is inderdaad een mooie uitleg. Ik neem hem gewoon voor waar aan. Ja, nou ja, ik, ja. ja, niet alles wat op internet staat is waar, natuurlijk. Nee, maar, maar dit uh... klinkt zo logisch, dan gaan we niks meer aan doen. Dankjewel, Menno. Prima, dankje. je. Goeienacht. Jo, doei. Doeg. Doei. Stevie Wonder. En signed, oftewel gesigneerd, rechtsonder hè. Sealed delivered. I'm yours. Like a sealed, delivered van Stevie Wonder. En ja, zo streep ik alweer lekker wat vragen weg. Dat betekent dat je ruimte zat hebt als je nog een nieuwe vraag wil stellen... via 0800-1121. En eh, nogmaals, bel even, 0800-1121. Als je weet wat het verschil is tussen bruine en witte eieren. En als je even kijken weet... Volgens mij is die nou... Ja, oh ja, de schaal Mee. Ja, ik kreeg via de chat door dat het schaal mei moet zijn, maar dan weet ik het nog niet. De schaal mei of de schaal als je weet wat voor instrument dat is, hoe het werkt, hoe je het bespeelt en dat soort dingen. 0800 1121 William. Hallo. Hallo. Over die uh, uh, on onverzekerde auto, of nee, die... Uh, ongekeurde auto. Ongekeurde auto. Ja. Nou, dat is uh, al gezegd door de vorige spreker. Het is uh, wettelijk verplicht dat je gekeurd wordt... En uh, ook al rij je niet, dat geeft niks. Al staat hij bij op de werf, dan geeft hij helemaal niks. Je hoeft nog geen eens op de openbare weg te staan. Als je op je naam hebt staan, dan moet hij gekeurd zijn. En zo niet, dan krijg je een bekeuring. En als je nog geen wegenbelasting betaald hebt, dan krijg je een driedubbele bekeuring. <laughs> en als die, uh, en als die, die, die dat andere, dat, uh, wat, is de, wat is dat ook alweer, wegenbelasting? Oh ja, verzekering. Ja. Nou, dat kan toch oplopen in 1000 euro. En, en, je moet, en je moet het betalen, al ga je honderd keer in beroep. Dat geef je helemaal niks, dat is wettelijk geregeld. En het klinkt William alsof je het wel eens aan de hand gaat. Ja, hebt. ik heb het aan de hand gehad. En uh, daarom is er een mogelijkheid om te schorsen, in de schorsing te zetten. Dat kost 50 euro per jaar. Oh, dat oh. Nou, is dan ook dat de moeite waard. Ja. Dat, dat heb ik zelf gedaan. Dus dat, toen de kanaal auto niet nodig had, heb ik hem in de schorsing gezet. En dat even aanvragen en, en, en dan hoef je niks te betalen. Niks, helemaal niks. Maar had je dan wel eerst duizend uh, euro boete nee, gekregen? Nee, duizend niet, maar uh, toen heb ik het eens nagevraagd en toen gingen ze dit vertellen. Oh ja. En toen, en toen ging het ook alleen over de keuring. En uh -huh. toen gingen we dus alle drie die dingen vertellen. Ik zei, nou, dan weet ik het. Ja. Dus, uh... Maar waarom had je dan een auto staan die je niet gebruikte? Ja. Als je hem niet nodig hebt, nou ja, je denkt, nou ja, misschien heb ik het nog wel eens een keer nodig. Het ja. was een vrachtautootje, het was een vrachtautootje. Oh. Ik zei, misschien heb ik het nog wel eens nodig. Nou, nou drie jaar schorsing, nou, het <laughs> lekker weggedaan. Toen dacht je, misschien wordt het nu een keer tijd om hem te verkopen. Ja, lekker ja. ja. heb gedaan, hebben we hem opgehaald voor de sloop. En waar stond hij dan drie jaar lang? Op de werf hier. Oh, de werf? Ja. Wat is dat Op voor werf? Een verf? tuinderij. Oh, dan had je natuurlijk wel plek voor een extra vrachtwagentje? Oké, okay, nou, dan ben ik helemaal bij. Dankjewel, ja. William. Goed hoor, dank. Bedankt voor het bellen. Dag. Dag. Anneke. Hallo. Hallo. Astrid, dat ja. is me toch gelukt om een keer door te komen. Het is ongelooflijk. Ja, ja. ja. De, ik heb een vraag, maar die mag, waar ik mag even schaal mij. Ja. Het is een heel oud muziekinstrument. Ja. Ik weet niet precies hoe die eruit ziet, maar dan moet je naar de oude schilders gaan kijken. Die hebben wel eens zo'n zo zo jocht dat ergens onder op de vloer ligt zit... En die speelt dan in het hof, voor het hof van de toenmalige koningen. En die speelt dan altijd op een schalmij? Die begeleidt zijn zang, en weet ik wat, die allemaal doet, met de schalmij. Maar is het een soort luid dan? Ja, dat denk ik wel, maar dat moet ik aan de, aan de, ja. aan de professionals overlaten. Oh ja, oké. Okay. Nou, het ja? was een goede voorzet, maar daar belde je niet over. Nee, nou kijk, het gaat over een ander luchtje. Het gaat over een luchtje. Het gaat over een, ander, het gaat over een luchtje, ja. Ja. Als je naar de wc gaat, dan is er wel eens iemand voor je geweest die een bolus heeft gelegd. Ja, dat zeg je dan prachtig. dat prachtig? Dat stinkt. Ja. Dan moet je een lucifersetje afsteken. Oh ja. En weg is de stank. Hoe kan dat? <laughs> ja, het is een beproefde truc. Ja, dat is een probleem hè. Ik weet nog dat ik als kind dacht: waarom hebben mensen lucifers op de wc liggen? Ja, dat ja, is heel raar. Geen, ja, er was geen sigaret. Er was geen sigaret. Maar nu, wel ik, ik kan me zelfs herinneren dat ik nog wel eens een wc-papiertje in brand gestoken heb. Gelukkig <laughs> is de water dichtbij. Ja, precies. Maar je wordt de, de, als kind krijg je er een beetje pyromaanachtige neigingen uh, ja, ja, uh, van. Ja, ja, gelukkig weet je dat. wat nou, een goede vraag, zeg. Ja, hè? Ja. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik kan hem nog onthouden, ik ben een beetje vergeten. Maar, maar die, dit bleef wel hangen. Ja. Dit bleef wel hangen. <laughs> maar het is, maar het, is wel, het is wel grappig dat ook zoveel mensen dat weten. Want je ziet vaak toch lucifers ergens liggen. Klopt. Dat is, dus dat is toch een algemeen bekend gegeven. Maar ja, waarom ja. dan? Ja, ja. klopt. Ja. Nou, wie weet, weet iemand daar een antwoord op? Ja. Uh, ik Anneke, vindt... ik ga mijn best doen. Niet vergeten te luisteren. Nou precies, dat is het. Ik weet ah, okay. het niet, maar Klaas die doet zijn werk. Ach echt. Klaas, vijf, het is pas. Het is pas zeven minuten voor drie. Ja, oké. Okay, Maak er maar een <laughs> fijne nacht van. Wel Welterusten Anneke. Dankjewel. Dag. Hoi. Harry. Dag uh, Astrid. Hallo. Ik mag, ik mag nog een keer bij je aankloppen. Ja, waarom ook niet. En dat ging over die bekeuring. Ja. Ik heb ooit, ooit een, een bekeuring gehad die ik onredelijk vond. Ja. En als je dan uh, die bekeuring die moet je betalen. Ja. Maar je kunt wel in beroep gaan bij de officier van justitie in ja. Leeuwarden. Ja. Krijg je een afwezen bericht, dan heb je nog altijd de mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan. Ja. En in mijn geval heeft dat goed gebaat, want ik heb uh, alles teruggekregen. Oh, maar wat moest je, waar, waar moest je dan voor betalen? Ik heb een keer, uh, ja, mijn man die was op de dagopvang, dan heb ik een keer op uh, een invalide parkeerplaats. Uh, terwijl ik nog geen parkeer uh, had. Ja. En Dat kostte 140 euro. Ja. En ik vond dat zo onredelijk. Dus ik heb mijn beklag ingediend bij de officier van justitie in Leeuwarden. En die zei: Nou, je hebt pech gehad. Ja. Je hebt een kaart moeten hebben. Ja. En toen ben ik dus uh, net bij de kantonrechter doorgegaan. En daar heb ik mijn verhaal kunnen doen. Ja. En ik heb. Uh, dit hele bedrag teruggekregen. Maar wat was de reden dan? Want je mag, je mag toch, als je geen invalide kaart hebt, mag je toch gewoon niet op een invalide parkeerplaats parkeren? Nee, maar het, het, in mijn verhaal was het zo dat mijn man dus eigenlijk heel slecht been was geworden. Ja, ja. En niet verder kan ja. kon lopen. En inmiddels hadden wij gelukkig toch die parkeerontheffing gekregen. Dus dat okay. deed allemaal een beetje mee. Maar als ja. je ergens niet eens bent met een, met een bekeuring, dan zou ik die weg aanbevelen. Ja, nou, ik hoor het. Ja. Nou, dat was, uh, dat was maar goed dat je er nog even was, Harry. Dank je wel, hè? Dank je voor de tweede keer. <laughs> Oké, okay, doei. Dik. Ja, hallo, met Dick Bruin. Dag, Dick Bruin. Hoi. Ik wou toch nog even ingaan ja. op de handtekening rechtsonder. Ik ja. ben uh, graficus. Oh. Afgestudeerd uh, eind, jaren uh, eind jaren 80. Toen al? Ja, en ja. En het gaat namelijk, wat mijn uh, onderzoek, uh, mijn gedachte daarin is. We maar af van de boekdrukkunst. En ja. in de boekdrukkunst werd de tekst gezet in lood. Ja. En als, u, als jij nu een lettertype kiest... Ja. Bijvoorbeeld de universe, ja. de schreefloos. Stel, ja. Dan, dan ga je dat zetten in... Dan begin je te zetten in lood. Ja. Dan begin je rechtsboven. En dan, dan zet je met een z-haak. En dan eindig je rechtsonder. Ja. Dus waar, waar, waar eindig je dan... Nou, daaronder wordt je handtekening gezet. Dus, maar dat, dat als je dan, uh, het gaat erom dat het waarde heeft, die handtekening. Ja. Nou, en als het net gezet is, en het is net gedrukt. Ja. En, en dan zeggen ze, de inkt, de inkt was nog niet droog. Ja. Of de afspraak was alweer veranderd. Ja. De inkt was nog niet droog. Ja. Of het contract werd alweer gewijzigd. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld zwemdiploma gehad. Ja. Maar nou, dan heb jij ook een zwemdiploma. Toch? Ik heb wel een zwemdiploma. Ja, ja. nou, die is ook geldig. Ja. Maar toen zet ik mijn handtekening. Ja. En, mijn, en mijn handtekening was nog nat. Ja. En die zet ik onderaan. Ja. Onder mijn zwemdiploma. Maar mijn handtekening was nog nat. Ja. En wat gebeurt er als het nog nat is? Dan gaat het vlekken. Ja. Jij, je wil dus eigenlijk zeggen dat je een geflekt uh, zwemdiploma hebt? Ja, inderdaad. Maar hij hangt wel boven mijn bed. Ja. Ja, hij is nog steeds geldig. En is die grafisch een beetje verantwoord? Wat zegt u? Maar nou... Heb je een mooi zwemdiploma ook, dit Ja, bruin? ik heb een heel mooi zwemdiploma. <laughs> maar mijn grafisch diploma vind ik toch belangrijker. Ja. Ja. Maar ik, ik zit nu te denken... Ja. Heeft het nog iets te maken? Want stel nou dat je linksonder je handtekening zet, ja. gaat het dan niet vegen? Nee. Want nee. wat zou je dan daarna nog moeten tekenen? Nee, want die meneer heeft opgesovt op internet, dat, dat, dat klopt wel. Ja. Dat heeft ook te maken van nou wat spreek je af? Ja. Nou, laten we dan altijd maar rechtsonder doen. Zit maar wel het in. moet altijd. Het, het, het, je moet het natuurlijk wel eerst allemaal lezen. Ja, ik, ik vind ja. het eigenlijk heel logisch, inderdaad. Ja. Maar Dick Bruin ja. hangt echt je zwemdiploma boven je bed? Nou, niet meer. Ah. Vroeger, ah. vroeger bij me, toen ik nog bij mijn moeder woonde, in de stollenboerderij. Ja. In, in Oudkaspol. Ik ja. woon nog steeds in Oudkaspol. Maar ik maar woon niet meer, meer bij in de stollenboerderij bij je moeder, nee. Wat zegt u? Niet meer in de stollenboerderij bij je moeder, hè? Nee, nee, nee. nee. Mijn moeder woont in het bejaardenhuis. Ah. En ik werk ook niet meer, ik werk ook niet meer bij, uh, bij de krant. Oh. Ik ken nog een mop, kent die mop. Uh, ja, die ken ik al. Over, over, over, over die voetballer, Rafael van der Vaart. Oh jee. Weet je waarom die, die de Telegraaf leest? Nee. Ik ook niet. Ik lees het AD. Goed, ik denk dat ik morgenochtend ga lachen. Dankjewel, Dick. Oké, okay, dank je nog even. <laughs> ja, dank je. Doei. Doei, doei. Ik snap er niks van. Uh, Bea. Hallo. Hallo. Ja, daar ben ik. <laughs> je galmt. Ik heb een aantal keren iets gehoord over de schalmei. Ja. En uh, ik heb het woord ook vaker gehoord. Het is een uh, oude instrument, muziekinstrument. Ja. Het wordt ook gebruikt in uh, gedichtjes en dat soort dingen van uh, wel eer. Uh, ik heb het gewoon even opgezocht in het woordenboek. Kijk. En Daar Beja. Uh, had... Sorry. Beja. Weet je wat? Als jij nou even je radio uit gaat zetten. Zetten? Oh, ja. Zetten? ja, ja. Dan ga ik, ga ik even naar het nieuws. Kom ik zo naar de muziek bij je terug. Goed. Uh, uh. Goed. Dat zo dadelijk dus uh, meer over de schaal mij. Maar ruimte zat voor nieuwe vragen. Dus geef ze alsjeblieft even door. Mocht je met iets rondlopen... Nou, je hoort het. Er is altijd wel iemand die een antwoord heeft... Uh, en het enige wat je hoeft te doen is even te bellen naar 0800-1121. En je mag ook bellen als je meer weet over bruine en witte eieren. Of als je weet uh, waarom het werkt om een lucifer af te steken in het toilet... als iemand daar net een grote boodschap heeft gedaan qua lucht. Dus als je dat soort kennis in huis hebt, bel dan even 0800-1121. 1, oh, 1... Oh. Hey, hey.